Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Pakistanse atoomspion Khan is overleden. In de jaren 70 werkte hij in een fabriek in Nederland... aan de ontwikkeling van apparaten waarmee uranium kan worden verrijkt... voor kerncentrales en atoombommen. Een collega vond het gek dat hij veel meer informatie opvroeg dan hij nodig had... en dat hij gevoelige informatie mee naar huis nam. Toen hij dat meldde, werd hij zelf ontslagen. Kaan kwam in 1975 na een vakantie in Pakistan niet terug. In de jaren 80 ontwikkelde dat land zijn eerste atoomwapens. Kaan geldt in eigen land als een volksheld omdat hij van Pakistan een atoommacht heeft gemaakt. Hij was 85 jaar. Op het Duitse vliegveld Wezen heeft een vliegtuig van Ryanair gisteravond de landing moeten afbreken nadat een auto door het hek was gereden. Hulpdiensten rukten massaal uit omdat er rekening werd gehouden met een aanslag, maar de bestuurder had te veel gedronken en was onwel geworden. In Irak worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Ze zouden eigenlijk volgend jaar pas zijn, maar werden vervroegd in reactie op maandenlange protesten tegen de regering... Bijna 25 miljoen mensen mogen hun stem uitbrengen, maar een hoge opkomst wordt niet verwacht. Veel Irakezen denken dat de verkiezingen weinig zullen veranderen aan de corruptie en andere problemen. In Californië moeten grote warenhuizen over drie jaar genderneutrale afdelingen hebben voor speelgoed- en kinderverzorgingsproducten. De wet is een primeur voor de VS. Er mogen nog wel speciale afdelingen voor jongens en meisjes zijn, maar daarnaast moet er een genderneutraal aanbod zijn voor bijvoorbeeld meisjes die met auto's willen spelen en jongens die van glitter houden. Het weer, plaatselijk dichte mist, in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen zon en het wordt vanmiddag een graad of 16, morgen wisselen wolken, soms zon en enkele buien elkaar af en dan wordt het 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat tussen Beverwijk en Knaopendrot op 5 vijf kilometer file. Is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht en de vertraging is daar een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud Hollandstalige muziek. En als opening horen natuurlijk Louis Davids met uh, weet je nog wel oudje een nummer uit 1928. En uiteraard bedank ik even kort draaien voor wederom het beschikbaar stellen van al deze mooie oud Hollandstalige muziek. Het komen uur muziek van onder andere Willy Alberti, Johnny Jordaan, zangres zonder naam en de volgende artiest is Louis Davids. nagedachtenis aan David van de theaterfamilie Davids kwam de gemeente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 ik wil alleen naar Ham, voor zand voor bij de zee. De adel van ons land, de brave middenstand. en Kattenburg en Uilenburg lid door elkaar in staat. Ga jij man om Monte Carlo, Zwitserland, ik doe niet mee. Ik wil alleen naar Zandvoort, naar m'n Zandvoort bij de zee. Zandvoort is vol zoete poëzie, als de paar ligt het aan de zee. The bananas chillen, werkelijk een idylle en de zwemt tot uit een rude bree. <laughs> Opgestroopte kousjes en kistousjes extra fijn, kijk hoe democratisch we daar zijn. I want to go to Margate, Margate, just do to me.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 Campor bij de zee, de avond van ons land, de braven zitten stal. En Hij en het zitten op haar strand. Ga jij man om Monte Carlo? Dik stil en ik doe niet mee. Ik zal alleen naar Campor, naar mijn camper bij de. Mensen, voor de zee.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 Maar niet kun Dat kun dat Weest. Hij jaagde op leven, hij doodde een stier. Hij heeft een bom en inau blijft hij hier. Al is terug het Zuid-Afrika. Een feestje, als je je ogen gebruikt. Iedere dag kun je klinken met de voren. Gaat drinken, raak eens bevriend met een beestje. ruik hoe het roze blad Een wereld, een feestzaal in een fantastisch gebouw. Dan is het leven een feestmaal en de zon. In een fantastisch gebouw, dan is het leven een feestzaal. ...samen met Johnny Jordaan met feestje... ...en daarvoor is Johnny Jordaan met Jordaan Potpourri En de volgende dame is Maria, roepnaam Miri cerfé Geboren in Leiden op 5 augustus 1919... ...en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998. Natuurlijk een Nederlandse zangeres... ...en ze vertolgde onder de artiestenaam Zangeres zonder naam... ...decennia lang het Nederlandse leven schiet...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 Take me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 Zal de zomer wezen Langer dan ooit voor deze Als je dan hier in mijn armen ligt Kus ik zacht jouw gezicht Het zal de zomer wezen Je zal in mijn ogen lezen Als ik je zo in mijn armen hou Verschat, ik kan jou Mijn Ronnie, ik mis je elke dag. Maar ga nou, mijn jongen, als pa je hier eens zag. Tot zo mijn K, en hoor je zacht je na, dan sta ik met mijn ladder onder de je raam. Vandaag, gaan we naar de kermis in de stad. Vandaag, de schiet, en gaan we naar het reuzeland.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 Paar apart. Ook al ben ik Ver van huis Sta ik toch vaak te kijken Hoe de mensen Bij jou thuis Veel op apen lijken Masupilami aardig beest Je hebt een scherpe blik Het hier van de apen En de grootste Dat ben ik Al sta je soms voor apen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 wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Rubeau Baobao, hop, hop, Rubeau Baobao, hop, hop, hop. Wij vormen samen een karapart. Rubeau Baobao, hop, hop, Rubeau Baobao, hop, hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Wij vormen samen een paar apart. bouw, bouw, bouw, Hoe bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw, bouw,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 Jan paas was trompetter, in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot de mriel. Hij had geen geld en hij was geen held en hij hield niet van het van Maar wetter was hij wel in hart en ziel. De prins sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie.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 Was trompetter, in de bleeker van de prins. Hij marcheerde hand en helder, tot de breed. Hij had geen geld, er was geen helder. Hield niet van een grijze wel, voor de wetter was hij wel in hart en ziel. Jan Klaas zei vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar. Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij er bij elkaar.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 Pseudoniem van Johannes Hendrikus van Mussen, een artiest die regelmatig voorbij komt in dit programma. Is het dan niet een solo, is het wel met andere bekende artiesten? Hij is geboren in Amsterdam op 7 februari 1924.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 Met ik wil fraaien, nou kan het nog laaien En als ik straks de kerk maar haal Met jullie allen, zijn jullie sterren Als ik niet mee wil, voel me naar de kerk Want vroeg in de morgen zal het wezen Wacht mij de bruidenkerk voor taal Eenmaal nog feesten, hij speelt de beesten En als ik straks de kerk, als ik straks de kerk Ojo oh De morgen zal het wezen, wacht mij de bruid in het kerkportaal. Mocht het niet lukken, haak me een stukken, O als ik straks de kerk maar haal. Vroeg in de morgen zal het wezen. Ik ben de prachtig zij de praal. Deze noods op de schouwers van geheel onthouwers, O als ik straks de kerk maar haal, als ik niet mij wil. Gewoon met een vijger. Oh, als ik straks de kerk, als ik straks de kerk. Oh, jongens, als ik straks de kerk. Maar ha. So let's face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 aan de zuiden zee, een stukje Holland draag ik in mijn hart steeds meer. boss and in yeah. Han Holo, met je boss and your head.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 was het uh, Lady Trio met veel mooier van het mooiste schilderij. Daarvoor het Lady Trio met Ik hou van Holland. En daarvoor doen natuurlijk nog, sorry dames als ik straks de kerk maar haal.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 zijn in Den Haag. En daarvoor Tante Lee met Mijn Oude Amstelstad. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard zaterdag volgende week, het volgende weekend... wordt het programma nogmaals herhaald op zaterdag tussen 1 en 2 middag. En uiteraard volgende week zondag vanaf 9 uur in de ochtend... zijn we weer met een uur lang een reisje terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70 met...